say Till I Come, ATB hier in House in de Pauze op Slam. De mix die iedere paar minuten alleen maar lekkerder wordt. Met een verzoekje zometeen. Ene Donald uit New York wil graag Prisoner horen. Prisoner van Dua Lipa en Miley Cyrus. Nou, dan gaan we die lekker draaien zometeen. Ook uh, Diplo komt eraan en Stromae zometeen. Het zijn de gega deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl.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 echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas voor maar 1,59. En van Aldi 18 plus speelbus. Echt ja. serieus? Wat oh. een geld. Ben jij de volgende postcode winnaar? Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit Tempur materiaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor. The future of sleep is hier.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 het blijft nog even afzien voor reizigers op Schiphol... en al vooral mensen die zouden vertrekken met een KLM-vlucht. De vliegmaatschappij vanwege het winterse weer... ook voor morgen vluchten gecanceld. Zijn er meer dan honderd. In totaal gaan er sinds vrijdag al honderden vluchten niet door. In Zwitserland zijn de slachtoffers herdacht... van de dodelijke cafébrand in de nieuwjaarsnacht. Dat gebeurde tijdens een kerkdienst... die in verschillende talen werd gehouden. Honderden mensen volgden de mis buiten... waar videoschermen waren neergezet. Daarna was er een stille tocht naar het café...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 En dit was het nieuws op Slam. Michiel, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is twee minuten over één. Je bent bij Slam op zondagmiddag en ook op zondag. Elke dag tussen twaalf en twee. Alle genres in MX. In Houses in de Pauze. Onder andere zometeen hier uh, Miley Cyrus, Dua Lipa, Diplo en ook Stromae komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A4. Richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en Prins Kousplein. Daar twaalf minuten. De A12 richting Oberhausen, tussen Oudijk en het Landtijd bij Deutschland. Daar vijftien minuten. A13 richting Rotterdam tussen Iepenburg en Delft-Zuid, 14 minuten. A13 richting Rijswijk tussen Delft-Zuid en Rijswijk, 10 minuten. En de langste vertraging vind je op de A27 richting Breda. Tussen Gorkum en Werkendam, daar 24 minuten. De afrit is daar afgesloten. Even controle op de A16 richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, daarbij 52,5.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 Welkom terug bij House in de Pauze, alle genres en AMX en een verzoekje van ene Donald uit New York, Prisoner, Dua Lipa en Miley Cyrus hoor je nu bij Slam. Met de auto uitgraven voor de tuin. Is het zo erg voor jou, Mark? Ik zie je inderdaad bezig met een scherp succes daar. Wel slim uit de speakers daar, vanuit de auto, zo te zien. Lekker bezig. Succes daar. Sneeuw blijft liggen tot eind deze week, las ik net. Er valt niet heel veel extra, maar het blijft wel lekker liggen. Tot, tot dan.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 Tu vas pas outer, outer vas pas outer, outer Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous paf, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?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 We're Uh, deze app. We in dit jaar een hoop uh, ruzies tussen stellen opgelost. Het was namelijk het jaar waarin Google met Google Maps kwam Kaartlezen van je mede auto gebruiken. Dat blijft toch altijd gedoe, toch? Dat ging altijd mis uh, sinds uh, 2005 Google Maps en ook uit uh, 2005 Cut up. Usher, usher hier in houden in de pauze. Alles Johannes en Emix. Elke dag tussen 12 en 2 hier te horen bij Slam. Duck the month niet je 100% komt eraan. Oké, daksos na gusto. Disco's Revenge. Yeah.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 Drie minuten over half twee. Goedemiddag. Het slijmweerbericht van Weer Online. Vanmiddag in het zuiden is het droog en schijnt de zon. In de rest van Nederland een mix van zon, wolken en sneeuw. Het is zo'n 1 graad in het binnenland tot vier in het westen. Kijken we naar de wegen, dan zien we dat Fritsmeister drie vertragingen meldt. De A4 richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Prins Klausplein. Daar 16 minuten. A13 richting Rotterdam tussen Ieperburg en Berkel en Roderijs. Daar 27 en de A27 richting Breda tussen Gorkum en werken dan daar twintig minuten. Pomp jam, pomp het op. je jam is pumping. Look ahead, the crowd Pomp het up een little more. get the party going on the dance floor. party is en the pod 2026 hebt gekozen voor Slam? Dat is een verstandige keuze. Want luister je naar Slam, dan maak je kans op een reis met nog drie vrienden naar Las Vegas. Met z'n drieën, een volledig verzorgde trip naar Las Vegas. En de gok van je leven: 2026 uh, 26 euro. Zet je op rood of op zwart. Nou, hoe dat exact zit, dat hoor je zo meteen hier in house in de pauze. En nu mee doen ze aan house hier bij Slam. Not looking for cute little devils or rich silly guys I just want to enjoy. Uh, having a very good time and a hate very bad in the arms of the boy. Mm -hmm. a boy. Guess how she was in the closet. Open up the oh, up I once had a Oh, guess how she was in the closet. Better it out so it can bleed. How's it in the bars Flem. Via 2026 euro. En samen met nog drie vrienden ga je naar Las Vegas. En zet je dat bedrag op rood of op zwart. Het wordt de gok van je leven. En vanaf morgen maak je kans op hier bij Slam. Jij en nog drie vrienden naar Las Vegas. Wat moet je ervoor doen? Stuur Vegas, spatie, je naam via de Slam App. Misschien word je morgen teruggebeld en maak je dan kans op die reis naar Las Vegas. Vegas, spatie je leeftijd via de Slam App. Vind je ook op slam.nl Dit is David Geller, een joker, Riediebach Slam. 905 in het midden. I'm in in the morning, early, early in the morning.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 Intratuin. Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven giros met paprika, 500 gram voor maar 3,59. Voor Aldi. Pwa, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt, of auw, Als hij van je fiets waait, of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme Chocomel. Ah.